In Eindhoven heeft de politie een inval gedaan in een woonwagenkamp. Bij de actie zijn zes bewoners opgepakt. De politie is in het kamp aan de Hezerweg in Eindhoven op zoek naar wietplantages en wapens. Bij de inval zijn meer dan 100 agenten, gemeenteambtenaren, maatschaussées en medewerkers van de Belastingdienst betrokken. De zes aangehouden kampbewoners worden verdacht van wapenhandel en illegale wietteelt. In de Europese Unie zijn vorige maand bijna 17% meer bedrijfswagens verkocht dan een jaar eerder. Vooral de verkoop van zware vrachtwagens is fors gestegen, meldt de Europese organisatie van autofabrikanten... Er werden in februari meer dan 16.000 zware vrachtwagens verkocht. Dat is een stijging van 74% ten opzichte van februari vorig jaar. Ook kleinere vrachtwagens en bestelbusjes werden goed verkocht. Het herstel van de economie is de belangrijkste reden voor de toegenomen verkoop van bedrijfswagens. De verkoop van bussen en touringcars liep minder goed.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 De nieuwe van uh, Raccoon, en die heet uh, No Mercy hier bij ZFM, Zan of, uh, Zf ja, Zfm Zandvoort Zondag in uh, Kennemerland. Zometeen schakelen wij even over naar het plein, want um, Roy gaat weer een klein verslagje doen en uh, nog steeds ziet het er enorm gezellig uit hartstikke druk en uh, ja, nu zijn we bezig met de street dance battle en uh, meteen... breakdance hè. breakdance is het hè ja. breakdance street ik haal het door elkaar maar het hartstikke leuk en uh, als je langs komen kom zeker langs nu eerst ocean Color zien Oh, ja, helemaal, ja. Nee, ik dacht, ik kon nog onderuit. We gaan even naar het plein, want uh, er is op dit moment een prijsuitrekking van de breakdance. Ja, nu zeg ik het wel, de breakdance. Oké, okay, Sam, wil je nog een keer voor dansen gewonnen? dan? één keer? Ja! Oké, okay, applausje voor Sam! Don't the Zes jaar uit Nieuw-Venum! Laat de mensen daar overal zien wie je bent! Laat maar zien! Nou, we, komen zo we komen zo even terug, want dan gaat uh, Roy even een klein verslagje doen uh, wat er nog meer gebeurt. We gaan nu dus nog een klein stukje verder met uh, Ocean Color en Up on the Downside. Battle. Waar is de winnaar van de We gaan dansen? even naar Roy toe op het uh, Raadhuisplein. Sam, heet je hè? Gefeliciteerd! Eh, uh, ja. Hoe uh, vond je het om mee te doen met deze dance battle? Wel leuk. Wat heb je gewonnen? Medaille. En wat nog meer? Uh, chocolaatjes. En nog veel meer? Ja, dank. In ieder geval gefeliciteerd. Ja. En we hopen je volgend jaar weer terug te zien hier op het Gassensplein. Dames en heren, Sam, de grote winnaar. En uh, we waren even live op de radio bij CFM Zandvoort. En zometeen gaan we gewoon verder met de nabeschouwing. Maar we gaan ook snel verder met de volgende artiest. Want hij maakt er een feestje van en hij sluit dit festival op het Dorpsfeest 2011. Hier is Wil de Brouwer. Goedemiddag Zandvoort. Hebben we nog zin in een feestje? Wow. Helemaal uit het draaband hier naartoe. Verdriet. Je kijkt mij niet meer aan Als ik wat zeggen wil, is je blik zo kil Je ziet mij niet meer staan Kan zo niet verder gaan ik heb het kwart over vier en uh, we gaan nog één uurtje door met uh, Zondag in Kennemerland. En daarna gaan we nog twee uur langer door. En dan komen we met Entertainment View en dan schuift uh, Roy van Buringen sowieso nog even aan bij ons in de studio. En dan gaan we, zoals hij net al zei, even nabeschouwen. Nu gaan we eerst door uh, naar Bluff. Nog niet als single uitgebracht dit nummer, maar staat wel op hun nieuwe album Alles Blijft Anders. En deze plaat heet Hou Vol, Hou Vast. Vast. We gaan uh, voor de laatste keer naar Frits Reek bij de hockeywedstrijd Bloemendaal-Pinocke. Ja, en uh, die wedstrijd is zojuist uh, geëindigd in een uh, 4-2 overwinning voor Bloemendaal. En uh, ja, wat zullen we daarvan zeggen? Die uh, 4-2 overwinning uh, is wel eens uh, waar verdiend. Maar heel lang, heel lang mocht uh, Pinoke hopen op het eervol resultaat. En dat eervol resultaat... Uh, dat, uh, dat was binnen handbereik, want we hebben nog een paar minuten te spelen. Uh, met de stand uh, 2-2 leek Bloemendaal uh, rijp voor de slagbank. Maar in de laatste minuut was het Teun de Nooier die Jamie Dwyer dwars aanspeelde in de cirkel. En daar uh, een, uh, ja, volgde een scrimmage waardoor de scheidsrechter uh, Bruning besloot tot een strafbal. En ja, dat, uh, dat, uh, Die moest nog genomen worden in de laatste minuut. Uh, nou, Jamie Dwyer uh, die in die strafbal Bloemen dan Noemdenalheid met 3-2. Een levensgrote kans van Pinoquet om te gelijk maken. 3-3 die uh, werd zeep geholpen en in de rebound uh, weer een overtreding. En in de slotseconde was het Holmer Meijer die met een strafcorder uiteindelijk Bloemendaal aan het langste eind deed trekken. Bloemendaal wint dus nipt op de valreep van de nummer 4 van de lange lijst Pinoquet in een prachtig duel. Dat wel het beste wat we ten toe naar de winst hebben gezien van Bloemendaal. Het werd hier op het kopje 4 tegen 2.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 before, I don't know what to do, but then that's nothing new. Stop. It. We'll be right En uh, Kenneth heet. En uh, langzamerhand loopt uh, het plein weer helemaal leeg. De zon, de zon schijnt nog wel steeds. Een aantal kinderen zijn aan het voetballen. En één zanger die is nog aan het optreden. Een klein stukje daarvan. Dat is jammer, ik had eigenlijk in de pauze van de bell moeten zingen. Ja. Jij vraagt dat ik al die jaren jou onmiddellijk heb Of jij soms ook Nou, wat mij betreft genoeg. Hè? Maar het is, uh, ja, nou ja, veel mensen zitten op het terrasje natuurlijk met weer. Dat kan ook prima, want het is nog steeds heel erg. Ehm, um, ja, nog een half uurtje Zondag in Kemmeland, maar we gaan nog even twee uur langer door. Waarom? Omdat het kan. Nu eerst Boris bij Zondag in Kemmeland ZFM. This is my special girlfriend. Enter in the club at 10. Friday day, day, time to spend. Look around trying to find. There's someone to blow my mind.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 Special girlfriend mm -hmm. On a bottle of champagne Trying to figure what to say What you gonna say, boy? What you gonna say? My knees start trembling As I walk towards a feeling high. She does everything She's perfect to me I think I'll buy her a drink I've been watching Oh. See <laughs> Girl, you won't be my special girlfriend, you won't be my energy, what, well, you won't be my special. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kermeland. Yeah, yeah, yeah. Je blijft op de hoogte. Oké, okay. Coco. Dit zit een prijsje aan tegenwoordig. Jesse G en B.O.B. Uh, en uh, Pricetech. Ook een prijsje. Dit is uh, Golden. Golden Days. Hier heb je Crystal. Hier bij Zondag in Kennemerland. Dit is ZFM Zandvoort. I got a is is ook weer een topplaat, de Nieuwe Radicals en You Get What You Give Een van mijn favoriete platen aller tijden Vandaag was het natuurlijk een uh, ja, wel redelijk groot feest hier in Zandvoort. Maar gisteren was het ook uh, redelijk druk Want ruim 2900 mensen zijn uh, gisterochtend van start gegaan tijdens de 30 van Zandvoort. Dat is een wandelgetocht die startte tussen 8 en 10 uur van het circuitpark uh, van Zandvoort. De deelnemers konden via een wisselend parcours een tocht van 30 kilometer in de omgeving van Zandvoort lopen nou, Daar hebben we een klein verslagje van het wordt, uh, het wordt half halverhollig, maar we lekker een zonnetje erbij, toekomen we weer, niet, uh, het is ook niet te warm, het zo niet te En nee, ja, jullie gaan uh, fantastische route lopen. Het, de mensen die hier nu staan het gebied al een beetje kennen. Maar het is nou, het is echt een prachtige gebied. Maar je moet wel een tijd binnen zijn, dus niet gewoon naar de enkhorentjes, de spechtjes en al die andere beestjes kijken. Ook een beetje doorwandelen. Vooral over het strand, als het water is, dan uh, mag ik en jullie maar, en dat laagwater, ik wil hem op dat strand te lopen. Ja, eh, zullen we van de herten? Eh, best kans dat er op het strand nog een paar te ja. We gaan het zo omhoog doen. En dan gaan we steppen. Drie, twee, één. Jongens, veel plezier en tot straks in de Houtenstraat. Ik zal er zijn, jullie ook. Stempelmeisjes. Oh, ja, dat doen we niet meer, hè? Dat doen we doen dat nu niet meer. Jongens, veel plezier allemaal. De kerel met 2010 water. Nadat de deelnemers het stukje af waren moesten het Mullen-Zand het Strand op helemaal naar Amuiden te lopen. Vanaf daar liep het toch door naar Driehuis, Sandpoort, Bloemendaal, Overveen, Aardenhout en Benveld. Om weer te eindigen in de Haldenstraat van Zandvoort. Daar werden de lopers opgewacht en kregen ze een felbegeerde medaille. En terecht, want het was echt een hele leuke dag. Net zoals vandaag. Huh? Ja. Het was echt weer een hele ja. leuke ja. dag. En we gaan nog twee uur lang door met de Entertainment View. Met ook goede muziek, wel met deze, dit zijn de IJsli Brothers. I'm taking care of business, woman, can't you see? De eerste keer open naar Bloemendaal was het uh, Cher de Blauw met de trainer van BBC Bloemendaal. Tuurlijk, vanmiddag die wedstrijd tussen Bloemendaal en Valsen Noord. 2-1 winst voor Bloemendaal. Eerste helft, heel goed spel. Tweede helft, viel een stukje tegen van Bloemendaal. Ja, maar ja, kijk, de eerste helft, dat kost natuurlijk ook heel veel kracht. Je speelt met heel veel pressie naar voren. Het is voor het eerst uh, warme temperatuur. En uh, ja, die jongens moeten voor dus moet je gewoon uh, 3-4-0 voor staan. Dan, dan is er niks aan de hand. En je krijgt veel zo snel die goal tegen. Waardoor uh, de tegenstander uh, ja, heel veel van bank gaat spelen. Waardoor je automatisch wat naar achteren loopt. Maar ik denk dat we de tweede helft toch wel zeker 5-6 goals hadden moeten maken. Als je zag in de eerste helft, uh, Robinson, prachtig aanvallen erbij. 1, 2, 2 raken, boem. Doorkaatsen. En die ging aan het bazen. Nee, maar ja, het is natuurlijk wel leuk als je. Als je nu met een ploeg aan de gang bent en je ziet toch waar, waar je veel op traint, waar je mensen mee dat je dat in de wedstrijden terug ziet komen. En dat die jongens beginnen het ook te herkennen. Nou, een zeggen dat je een, een stapje verder bent met ze gekomen. Dus ja, dat is ook de bedoeling. Na nou, tien minuten. Mooie, mooie goal van, van, van uh, Biden. Ja, dat was een mooie goal van beide. En uh, je ziet dat ook weer de trainingsvormen. Naar de achterlijn. kruisen, uh, de kruis, Eerste paal, tweede paal. Voorzet en binnenlopen. En dat is gewoon niet te verdedigen. 25e minuut. Ja, wederom. Een goede goal. Het was die aan de linkerkant die de bal gaat voorzetten. En weer kwam een schitterend inkoppen. Ja, maar dat is weer eenzelfde situatie. Zoals met de eerste goal. En nu komt hij van de andere kant. En ja, het is heel herkenbaar voor de jongens. En dat is zo leuk. Het voorzet. Niet te verdedigen. Goed afgemaakt. Fantastisch ingekopt. En 2-0. Uh, ja, prima. Maar zoals je zelf zegt, eigenlijk had je met rust. alle 3-4-0 moeten staan. Want er waren een aantal mogelijkheden aan de aantal kansen. had hem moeten afgeven. Ja, maar weet je wat het is, Jerk? Dat, dat is het heuvel. Kijk, je bent aan het groeien, maar wat er echt aan ontbeert is gewoon een, een, een, een spits die, die je vroeger had met een kasteen en uh, van die echte goalketters. Dat hebben we op dit moment niet, dat geeft niet, dat gaat echt wel komen. Maar ja, je hebt natuurlijk wel vreselijk veel creatieve voetballers en het is voor iedere tegenstander lastig. Met al die bewegelijkheid, met die techniek om daar te tegen spelen. En ja, we creëren er heel veel en we moeten er gewoon nog meer gaan creëren, dan blijf je wel je goals maken. Maar hoe hou je al die creatieve spelers in toon? Want het ging even botsen op een gegeven ogenblik. Ja, maar dat hoort erbij in een wedstrijd. Hè. Kijk, als het eventjes doodloopt, je hebt het even zwaar, dan is het best wel eens prettig. Als twee bepalende spelers even tegen elkaar te keer gaan, is iedereen weer wakker, is iedereen weer bij de les. En dan moet je ook uh, kunnen accepteren. Want het was gewoon na 10 seconden, is wat over en dan werd er weer vol gebikkeld en gestreden. En dat is ook een compliment naar die toeglid. Dat ze, ondanks dat de tweede helft Huffa banken moeilijk, dat ze op karakter, echt op pure karakter, zo'n wedstrijd eruit slepen. Maar als we kijken gewoon uh, ja, naar het totale verhaal van de vereniging Bloemendaal, ja, het, het, het tweede en de A1 natuurlijk ook voortreffelijk zaken gedaan. Ja, nou ja, de A1 speelt volgende week om half twaalf thuis. Bij winst is het kampioenschap binnen. Het tweede moet nog uh, twee keer winnen. Om kampioen te zijn in vijf wedstrijden, dus dat gaat ook wel gebeuren. Nou ja, en... Uh, wij moeten die druk op Zwanenburg uh, blijven houden. Door iedere week te winnen. En ja, nou, we, die krijgen ook nog best wel een paar aardige tegenstanders. Dat die punten gaan laten liggen. En anders moeten we gewoon die tweede plaats uh, veiligstellen. We moeten OG staan En als je de wedstrijd wint gelijk met OG. Ja, nou dan maar na komt conditie. Maar met de groep, de brede selectie die je hebt. Nou ja, laat maar komen hoor. Ja, en je hebt natuurlijk ja, binnen de A1 ook hele talentvolle voetballers uh, erbij lopen. Nou ja, dat zag je vandaag uh, als derde wissel gespeelde wissel. En uh, A1 nu worden bij Dennis Goest, Gijsjan, die raakt geblesseerd eraf. En die jongen doet, uh, ondanks dat hij al een hele wedstrijd gespeeld had in, uh, in de A1. Ja, die doet gewoon mee. En dat is, uh, die wordt volgend jaar komt hij ook bij de selectie. Ja, we worden daar niet slechter van. Volgende week FCA uit. Uh, weer een van de lagere. Ja, daar is altijd oppassen. Nou, RCA zet natuurlijk de laatste tijd een aardige serie neer. Maar ja, het is mijn oude clubje daar en uh, ik wil nooit van mijn oude clubjes verliezen. Dus uh, neem maar voor mij aan dat ze op scherp gezet worden, Tjerk. Dankjewel, dat was het vandaag natuurlijk uh, ja, vanaf uh, Bloemendaal Veld. 2-1 winst voor Bemendaal. Bemendaal doet goede zaken: Sparenwouden, verliest En Welsner uh, ja, Noord, die krijgt natuurlijk klop. En dat betekent dat zich uh, definitief op die derde plaats uh, gezetteld heeft met uitzicht op die tweede plaats. En natuurlijk volgende week uit bij RCA. Tot volgende week. Geen jong muziektalent heb. Nou, die heeft er helemaal geen verstand van. Want. Uh, dit is toch wel een, uh, echt een heel leuk liedje. En dat doet het ook heel goed. Doton, dus. En This Town Binnenkort met een uh, nieuw album. En hij heeft op zijn site dotamusic.com. Een, uh, een uh, albumsample geplaatst. Um, ook is hij deze week verkocht.